De dode wolf in de Noordoostpolder is zo goed als zeker een grap, zegt faunabeheer Flevoland. Die denkt dat de wolf in Duitsland is aangerijden en daarna voor de grap bij Luttelgeest is neergelegd. De wolf had een bever in zijn maag, terwijl die deze niet voorkomen in de Noordoostpolder. Ook is het onlogisch dat zo'n schuw dier in zo'n relatief dicht bevolkt gebied komt. De Duitse Marcel Kittel heeft zijn derde ritzee behaald in de Tour de France. De won de twaalfde etappe van fougère Tour, een vlakke rit over 218 kilometer. Die eindigde zoals verwacht in de massasprint. Kittel van de Nederlandse Argo Shimano-ploeg bleef Mark Cavendish en Peter Saran net voor. In de top van het algemeen klassement verandert niets. Christopher Froome houdt de gele trui en Bacca Mollema blijft derde. Het weer vanavond en vannacht meer bewolking en vooral morgenochtend mogelijk wat motregen bij maximaal 21 graden. Zaterdag zonnig en warmer, zondag plaatselijke een bui. Na het weekend wordt het zomers. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... bij het ringvaart-aquaduct 4 kilometer. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen Afrit Berkel, Rode en Delft 7 kilometer. Heeft van deel ook te maken met een mobiele flitscontrole. Op de A15 Europort richting Rotterdam... daar staat tussen Rozenburg en Spijkenisse 5 kilometer. De botlektunnel is dicht, heeft te maken met een stroomstoring. Daardoor werkt de luchtverversing niet.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 Dit is Radio 1, de NTR. En stof. Dames en heren, goedenavond. Morgen Davert het Noordzee jazz weer uit de startblokken... en een van de grote attracties is onze gast. Virtuoze altviolist en winnaar van de Boy Edgar Prijs... die op zondag een concert geeft met zijn band Zep 4 bestaand uit louter strijkers, soms mild dan wild... Maar nooit voorspelbaar. Hier is Oene van Geel. Uw presentator is Petra Possel. Soms wilt dan mild. Dat kan je op een t-shirt laten zetten. Of op een tegel. Of ja, dat nee, kan het. Die zijn, ligt al, al mooi, mooi uh, blank voor mijn neus. Ja, ja. Jij gaat er heel erg over nadenken ja. tijdens de muziek. Ja. Oene van Geel, leuk dat je er bent. Uh, fijn dat ik met jou in één ruimte mag zitten. Want jij staat uh, niet voor de eerste keer op North Sea Jazz. Dus je behoort tot de grote uit de jazz of uit de muziek der aarde. Hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk voor jou om op zo'n festival te staan? Zo'n prestigieus festival. Uh, het is heel erg leuk, maar, maar ik zie het vooral, het is heel fijn dat je daar met je groep mag spelen, maar bijvoorbeeld vlak na mij speelt Hermette Pasqual, wat ook een van mijn grote persoonlijke helden is. Portugees. Uh, een een, een Brasiliaan. Brasiliaan, de Portugees spreekt. Ja, precies, en ik, ik, ik weet niet uh, maar hoe snel ik dan eigenlijk vooraan aan de andere kant van het podium moet springen om, uh, om hem te gaan luisteren. Ja, en ga je hem ook ontmoeten? Dat hoop ik wel, ja. Je deelt geen uh, kleedkamer waarschijnlijk? Nee, maar we moeten wel door hetzelfde gangetje, denk ik, richting podium. Dus ik hoop hem op zijn minst even een hand te schudden. Wat zou je nou tegen zo'n man zeggen? Als iemand een held is, een muzikale held, wat zeg je dan? Nou, gewoon, je zou hem puur willen bedanken voor al, al die mooie, geweldige muziek... die je al van hem hebt mogen meemaken. En mooie concerten die je hebt mogen zien, in ja. dit geval ook. Is het nou zo, wat mij wel eens vertelt is... dat er in de nazit bij Noordsea Jazz... dat er dan ook hele mooie dingen ontstaan? Of is dat een beetje onderdeel van de mythevorming? Nee, ik denk dat dat wel vaak het, uh, het geval is. Ja, en uh, ik moet zeggen... Ik heb bij Noordsea ben ik niet zoveel op de sessies na afloop geweest zelf. Hmm. Maar je merkt het op heel veel festivals. Dus een heel leuk festival tijdens de Zomer Jazz Fiets Het is juist aan het einde van de zomer. Waar je na afloop ook... Allemaal met elkaar uh, heerlijk ergens gaat eten. In, in een huis dat opengesteld is en zo ontmoest je heel veel muzikanten. Mm. En vond je het weet een paar jaar later daarmee te spelen. Ja, hartstikke leuk dus ja. allemaal. Ja, de zomer is ook voor jou dus heel leuk, omdat je veel speelt. Is zeker heel leuk. Ja, ja. Ja. We gaan uh, luisteren, het is Kunststof. als u dat nog niet doorhaalt. Donderdag 11 juli is het vandaag. En uh, dit is het Cultuur en mediaprogramma programma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. U kunt reageren op deze uitzending via onze website RadioKunststof.nl. Daar is een gastenboek. En dan gaat u gewoon alle vragen aan Oene van Geel stellen... die u altijd al wilde stellen. Hij is altviolist, hij is componist, hij heeft verschillende beentjes. Hij heeft de Boy Edgar prijs dat is eigenlijk de meest prestigieuze Jazzprijs van Nederland uh, ontvangen... onlangs in uh, juni. Heeft hij hem uitgereikt gekregen. Uh, hij staat op Naughty Jazz en uh, we gaan over ontzettend veel dingen praten. Dus heeft u vragen, doe dat via ons gastenboek Radiokunstof.nl. En twitteren mag ook hashtag radiokunststof. Oene, we gaan luisteren naar iets van jouw, uh, van jouw gezelschap. Zep voor uh, strijkers. Ja. Uh, puur strijkers, vier strijkers. Klopt. En in, in, in de klassieke strijkkwartet bezetting... Maar zonder de klassieke strijkkwartetmuziek? Ja, zonder de muziek uit die traditie. Maar we putten ook wel even goed uit de verworvenheden van de kamermuziek. Als dat we dat ook doen uit de verworvenheden van de popmuziek, wereldmuziek en, en uiteraard jazz ook. Vandaag heb ik de hele dag met een koptelefoon opgelegen en geluisterd naar jullie Radiohead-project. Die plaat van Radiohead die is al gruwelijk mooi. Maar dit was ook zo mooi wat jullie daarmee gedaan hebben. Wat een spannend avontuur. Had jij ook die sensatie bij Radiohead toen je luisterde naar die plaat? Ja, zeker. We, we hebben ontzettend veel uh, platen van Radiohead. Zijn we allemaal gaan beluisteren. Eigenlijk zo'n beetje het hele oeuvre. En gaan kijken welke stukken zouden we kunnen transformeren naar strijkkwartet. Maar het feit dat we een project met die muziek wilden doen... komt gewoon omdat we die Radiohead-stukken en die muziek... gewoon ontzettend goed vinden en leuk. Ja, is het, is het eigenlijk complexe muziek? Nou, het is denk ik... Ja... Je hebt verschillende gradaties van complexiteit, maar voor de popmuziek gaan ze echt wel ver, denk ik. En dat vind ik heel leuk. Sommige dingen zijn heel symfonisch. In sommige andere stukken durven ze heel erg het avontuur aan te gaan met elektronica. En ja, het heeft ook wel iets ongrijpbaars. Ook die teksten van Tom York bijvoorbeeld, ik heb er nog nooit iets van begrepen. Het is dus heel associatief. Dat lijkt het op, maar daardoor heeft het wel een soort fantasierijke dromerigheid ook. Ja, ja, ja. wij gaan nu alle radiowetten treden. Wij gaan ons niet houden aan de verplichte drie minuten muziek die je altijd mag laten horen. Uh, we gaan gewoon de hele track uh, laten horen. En dit stuk heet Exit Music for a Film. Zepp 4, Exit Music for a Film. Het is een, uh, een stuk wat u kunt kennen van de, van de, de superpopulaire band Radiohead. Maar het wordt nu uitgevoerd door Zepp 4. Uh, Oene van Geel is altviolist, hij zit daarin. Hij is een van de mannen van, van, van dat kwartet. En het is een totaal andere ervaring dan, dan het origineel van Radiohead. En toch zetten jullie een waanzinnige... Wall of Sounds uh, uh, neer. Ho ho hoe bouw je dat nou op zo'n nummer? Uh, nou, als je dus die muziek gaat vertalen... vanuit een band naar dan moet je ook echt het, het, het zoeken in andere oplossingen. En soms, dat hoor je ook bij dit stuk heel erg... en het is trouwens gearrangeerd door mijn collega Jasper Leclercq. In het begin heeft hij gekozen... door eerst heel klein te beginnen, eerst die cello... dan speelt hij daarna zelf heel soort bijna kaalde melodie dan komen ik en Jeffrey erin met een begeleiding. En op het moment dat normaal de drums en de band echt vol inzet... daar zoeken we allemaal een groter register... gaan we bijna zeggen, scheuren op die instrumenten... Ja. waardoor het geluid zo open kan breken. Maar het werkt dus heel goed... doordat je daarvoor juist uh, heel klein bent gegaan. Dus, dus als je het orkestrale contrast, wat de band ook doet... Op een andere manier bouwt, dan, dan, dan, dan, dan krijg je dus ook zo'nzelfde effect. Ja. Hadden jullie met z'n meteen dat gevoel bij Radiohead van hier kunnen we iets mee? Dit, dit past bij ons muzikaal idioom? Ja, ik moet zeggen, uh, Jeffy en ik, uh, Tweede Viewlist en ik, hadden dat direct. En de anderen die moesten eerst heel goed, maar eerst allemaal cd's luisteren. En, en, en eentje die zei: die is, maar Ik hou zelfs niet zo van die zang. Maar ik zei: Van nou maar luister nou maar door. Kijk dan wat je van de. Structuur van die stukken vindt en wat je ermee kan. En het is ook wel heel leuk, dan gaat iedereen zich echt verdiepen. En dan, en dan uiteindelijk kunnen we heel volmondig ook met z'n allen ja zeggen. En dan wordt het een gezamtkunstwerk eigenlijk. Ja, want ieder van ons heeft evenveel stukken uitgezocht en, en zelf bewerkt en weer ingebracht. In dat totale radio-het uh, project wat jullie uh, laten horen op Noordse Jazz komend weekend. Daarmee ga je dus met, toch met het werk van een ander uh, op een podium staan moest je daarvoor iets overwinnen? Want je schrijft zelf ook fantastische muziek. Um, nou, het is ook wel eens leuk om in muziek van anderen te duiken. Zeker als je dat dus goede muziek vindt. En het was even spannend, want we moesten wel weten of, het, of ze het zouden willen. Dus uiteindelijk is dat via platenmaatschappijen uitgezocht. En, uh, en helaas nooit, niet dat we zelf Tom York aan het telefoon hadden. Bijvoorbeeld, maar wel dat... Uh, niet, ik weet dat de directeur van het Ziekodoom na afloop van hun concert daar het cd aan ze gegeven heeft, heeft... en dat ze het op een afterparty gedraaid hebben. Maar verder weet ik ook niet wat Tot ze ervan vinden. informatie. Ja. Echt, hè? Ik hoop, ik hoop. Weet je wat erbij gedronken is? Of nee, helemaal maar ik niks. vind het in ieder geval leuk... dat ze het op zijn minst een keer... al is het op de achtergrond gehoord hebben. Het ja. is natuurlijk zo'n grote band. Waarschijnlijk worden ze 80.000 keer gecoverd. Maar Deep Down Inside had je het misschien heel leuk gevonden... als er een mailtje was geweest, toch? Oh, natuurlijk was dat leuk geweest. Maar ik verwachtte het totaal niet, hoor. Nee. nee. nee. Nou sta je daar met Radiohead. Radiohead heeft ontzettende scharen aan fans. Uh, en en die, die kennen elke noot. Die kennen elke plek van, van elke noot, enzovoort. Uh, moest, je op, moest je daar nog niet iets voor overwinnen? Dat je, dat je toch met heel bekend repertoire gaat staan? Nee, je, je probeert gewoon als band... wij allemaal zo integer mogelijk iets met die muziek te doen. En dan zou je altijd hebben dat sommige mensen zeggen... oh, dat vinden we wel leuk en andere mensen zeggen van, nee, dat bevalt ons niet. Hoe wordt het ontvangen? Maar over het algemeen best wel goed. Komen denk, ook denk, de echte Radiohead-liefhebbers... Ja, je ziet ook wel een, een hoop publiek waarvan ik denk dat die ons gevonden hebben door dat Radiohead-programma en op die naam afgekomen zijn. Ja, ja. En, dat, en, en het is ook een ander publiek dan het publiek wat Sepp voor normaal uh, over de vloer krijgt. Dat, of, ja, of ons krijg dat publiek is relatief, denk ik, gaat wel van jong tot oud. Maar er zaten bijvoorbeeld relatief veel meer twintigers opeens in de concertzaal. En dat is wel meestal. Ja, het zijn ja. toch meestal meer dertigers waar het begint zo'n beetje. Dit is een van, van de vele uh, groepen, projecten die je doet, waar je mee werkt. K kan, je, kan je ons een idee geven met wat, voor, wat, je, vaste, wat je vaste gezelschappen zijn? Zeker. Naast de ZEP4 is dat de Nordanians, is een trio met uh, Niteran Jan Biswas op tabla en Mark Tuinstra op gitaar. Dat is veel meer geënt op Indiase muziek. En, en van daaruit eigenlijk gaat het allerlei kanten op. Ook veel Afrikaanse invloeden, invloeden uit jazz. En, maar goed, door dat, door dat instrumentarium, tabla, gitaar, altfiel... heeft het al die klankassociatie. Ja, de Nordenians. Ja. Allemaal jongens uit Noord, hè? Gewoon. Allemaal Amstel. uit Amsterdam-Noord, precies. Het klinkt wel heel exotisch, maar het is heel gewoon eigenlijk. Ja. Ja. En dan Estavest... Ook heel fijn, ook een soort ook vrij kamermuzikaal. Al gaat het er soms ook stevig tegenaan. Dat is met Anton met op gitaar. Jeroen Dan is van... het sowieso stevig. Ja, want die kan ook heel mooi, heel fluisterzachte dingen doen. Ja. Uh, Jeroen van Vliet op piano en Mette erker op saxen. Uh, ja, daar ben ik ook ontzettend blij mee. Daar komt binnenkort een tweede cd mee uit. En ja, Dat is ook een van mijn lievelingsgroepen. En de laatste vaste eigen groep is met Oos Buuk-Berber op basklarinet, klarinet... Clarinet, uh, Tony Roo op piano, mijzelf. En ook, vind ik heel fijn en bijzonder, Kenzo Kusuda. En dat is een Japanse danser. Dus doordat hij die dans inbrengt... en, en ook als improvisator danst... Uh, geeft het weer een heel andere dimensie. En dan ga je ook echt anders spelen... dan wanneer je puur alleen met... Uh, andere muzikanten op het podium staat. Hoe, hoe werkt dat dat je zeg maar, voor, voor allerlei smaken en avonturen... muzikale avonturen die je aan wil gaan... moet je allerlei andere gezelschappen hebben? Heb je, heb je nooit de behoefte aan één groot vaste huis? Nee, eerlijk gezegd niet. Omdat ik het idee heb dat het elkaar ook allemaal voedt. Want wat ook heel leuk is, door die bands waarmee je speelt... iedereen schrijft voor al die bands. Dus je krijgt heel veel invloeden... ...komen bij, bij, bij je binnen. En ik vind het heerlijk om... ...Anton is wel heel anders dan Jeffrey bijvoorbeeld uit Zap... ...maar uh, allebei te gek. Mm. Ik ben gewoon heel... ...ik hou er wel van om in een soort brede muzikale familie te mogen staan. Liever breed dan, dan, dan smal en enorm specialistisch. Ik, ja, kijk, als ik alleen maar Zap zou doen... Uh, ...dan zit je natuurlijk altijd... ...wat ik heel fijn vind... ...maar dan zit je altijd alleen maar met andere strijkers. En het is heerlijk om ook bijvoorbeeld met met de erken... ...met een blazer te fraseren. Mm -hmm. Of... In Esther speel ik ook redelijk wat cajon. kan ik ook mijn, mijn, mijn percussiekant kwijt. Uh, dat is eigenlijk een, een, een, een, een houten, houten percussie-instrument uit de flamenco? Of waar je, komt ja, het Volgens mij is het ooit uit Zuid-Amerika geïntegreerd in de flamenco. Ja. En dat soort elementaire percussie waar ik ook dol op ben. Ja. Ja. Dus je, wil gewoon al die, je hebt al die bandjes naast elkaar... of al die gezelschappen naast elkaar, of een kwartet of wat dan ook... en je houdt van ze allemaal, net als met kinderen. Ja. Als het. Ja, ja. En, en, en wat leuk is, het zijn ook allemaal collectieven. Dus ik ben van geen van die bands uh, bandleider. En dat is ook heel fijn. Waarom, waarom kan er geen Oene van Geel Kwartet zijn dan? Dat zou best kunnen. Maar ik ben meer een bandjesman. Ik vind het heel interessant om af en toe... Uh, het, het voortouw te pakken, muzikaal. Of in een project ook zeggen, hier, het is allemaal mijn muziek. Maar soms is het ook heel fijn om dat andere mensen juist naar voren schuiven. En dat ik een veel meer begeleidende rol speel... Of zelfs even stop met spelen. Omdat ik, ik geniet vooral van de communicatie van het spelen. En het solistenschap per se... Van, uh, dat boeit me minder dan het, dan het, het communicatieve aan de muziek. Al, en dat is altijd zo geweest? Ja. Ik heb bijvoorbeeld vroeger wel meer gedacht... dat ik het meer moest zoeken in het dat, in dat solistische. Maar ik hou gewoon net zo goed van om... Uh, ook op altviool in een... In een begeleidender ding af en toe te zitten. Ja. Zodat iemand anders gaat stralen. Ja. Want, Geweldig. Want, want, want hoe, hoe, is jouw, hoe is jouw liefde voor altviool ontstaan? Het is niet de meest voor de hand liggende uh, instrumentkeuze. Uh, altviool heeft veel te overwinnen. Um, ja, ik speelde vanaf Kindsevano Viool, Heb ook het conservatorium dat gedaan. En ben op een gegeven moment, uh, omdat dat in de, in de voorlopen van, van ZAP nodig was... Uh, ben ik de plek gaan doen. Ook omdat het eigenlijk al lang longte. En uh, op een gegeven moment heb ik die viool uh, uh, losgelaten... een aantal jaar geleden en ben alleen nog maar alt-viool gaan spelen. En dat komt eigenlijk omdat zo'n alt heeft een, heeft een wat lager geluid... heeft een wat breder geluid. En dat past meer bij mijn stem ook. Mm -hmm. En muzikaal gezien, ik, als ik naar de jazz-traditie kijk... ben ik ook ongelooflijk uh, dol op het geluid van tenor-saxofoon... En ook met een alt kom je gewoon veel uh, dichter bij die klank. Ja, want dat heeft dus heel erg, en dat geef je dan zelf al aan... mee te maken welke afslag je hebt genomen. Je hebt gekozen voor in de eerste instantie de lichte muziek... en niet voor de, voor de, voor de klassieke muziek. Want dan heeft de viool natuurlijk een heel andere rol toebedeeld gekregen. Ja, al moet ik zeggen dat de laatste tijden en jaren... Um, die alt er steeds meer voor geschreven... en het is, ook nu in de klassieke uh, lichting staan er fantastische altvioolisten op en die zijn er ook altijd al geweest, dus het in instrument naar mijn idee, niet omdat ik het speel, maar emancipeert zich ook uh, stevig en en die tent is al lang geleden ingezet. Ja. Maar natuurlijk, iedereen kent wel de grote vioolconcerten en kent de, de grote altvioolconcerten. Je hebt niet, die zijn niet zo voorhanden. Nee. Als en en de... heb jij concurrentie in de muziek waarin jij uh beweegt, want dat zijn er toch ook helemaal niet veel? Alt-viool in, uh, in de jazz bijvoorbeeld? Nee, maar ten, in de eerste plaats geloof ik niet zo in concurrentie. ben ik veel meer bezig met ontwikkel je stem... ga voor de liefde die je voor muziek hebt mm -hmm. en mm -hmm. doe het daarmee. En in de tweede plaats ja, kan je ook zeggen... dat elke blazer zou ook mijn concurrent zijn. Want ik sta heel vaak ook niet tussen de strijkers of elke gitarist. Elke muzikant, als je wil, is je concurrent of is het niet. Mm -hmm. Dus ik denk niet zozeer... Jij denkt je uh, muzikale vrienden? Ja, omdat um, ik speel wel altviool maar het is op een bepaalde manier uh, willekeurig. Mm. Ik had net zo goed sax kunnen spelen of gitaar. Ja, maar is dat nou echt zo? Ik denk het wel. Ik, ik, het is een instrument waar ik me goed mee kan uitdrukken. Dat had ik ook met viool. Maar als ik kijk naar voorkeur en welke muziek ik luister heb ik helemaal niet dat ik altijd alt-vio-concerten draai. Wij ik draai net zo lief uh, doedelzakmuziek uit Macedonië bijvoorbeeld. Doedelzakmuziek uit ik Macedonië. Noem maar, ik noem maar wat. Of metal, maakt me niet uit. Dat vind je ook leuk. Ja. God, goed. Anton Goudsmit hebben we gesproken. Hij is je collega, hè? hij is gitarist. En hij, uh, hij is ook winnaar uh, van een Boy Edgar Prijs, maar dan in 2010... En hij heeft hier trouwens toen ook uh, gespeeld in de, in de studio. En hij zegt: Ritmisch is Oene erg ver ontwikkeld. Iets wat hij van nature heeft. Het is voor hem dan ook heel gebruikelijk dat hij zijn altviool als slaginstrument gebruikt en erop tokkelt. Want verder is het natuurlijk een K-instrument dat kinderen door de strot wordt geduwd. Ik haat het geluid niet als Oene erop speelt. Hij doet totaal iets anders met dat ding. Dat zijn nogal felle uitspraken van de heer Goudsmit. Eh. Uh, je kent dit, want hij heeft dit vaker tegen je gezegd. Oh nee hoor. Nee, hoor. Hij, hij probeert gewoon een beetje poverjovi te doen, natuurlijk. Ja, hij, hij probeert ja. je uit de, uit, de, uit de tent te lokken. Ja. Ja. Hij, hij zegt: het is een, een, een instrument wat kinderen door de strot is geduwd. Nou, en... Kinderen beginnen helemaal niet met altviool. Anton. Dat, dat zou ja. hij toch, ja. Ja. toch moeten ja. weten. Ja. Ja. Maar uh, heeft hij een beetje gelijk? Zo, om, hij, hij zegt dus eigenlijk nou, het is wel te harder dit instrument, omdat hij er gewoon andere dingen mee doen, hij, doet. Hij slaat erop, hij tokkelt ermee uh, erop en uh, ga zo maar door. Uh, nou, daar ja, denk ik er helemaal niet over. Ook nee. ook bij andere autisten en wat dan ook. Nee hoor. Ja. Ligt, maar, het ligt het moeilijk, de, de alt -viool? Volgens mij helemaal niet. Oh, hij zit gewoon te provoceren. Nee, dat de dat denk ik wel. Ja. We gaan hem nu gewoon negeren. Ja. Jij gaat, hij uh, mag nooit meer meerijden. Hij mag ook nooit meer meerijden, dan weet hij dat er ja. was. Jij gaat live uh, een improvisatie doen? Ja. Wat ga je laten horen? Ja, dat weet ik niet. Jawel, Maar je hebt toch wel een soort idee dan al? Uh, nou, nee, ik, ik, ik dacht echt van... Uh, ik ga ergens beginnen. Zo van wie A zegt, moet B zeggen. En... En ik weet niet wat het gaat worden. Dat is wel spannend, want het kan dus ook misgaan. En het kan leuk zijn en minder leuk, wat dan ook. Maar um, ik wil het expres een beetje uh, totaal fris houden. Nou, Oene gaat staan. We noemen dit nummer wie A zegt, moet, uh, moet B zeggen. Dat komt nu. Oene van Geel, hij, uh, hij is te zien dit weekend op Noordsea Jazz met zijn zep Four. En, en zijn Radiohead Songboek. Maar uh, hij speelt ook in heel veel andere gezelschappen, zo, uh, zoals u heeft gehoord. En dit is een live improvisatie. Mm -hmm. Van Geel. We praten zo verder, er is verkeersinformatie. De A2 vanuit België naar Maastricht is bij Maastricht afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dan staan er staan nog files op de A15 vanaf Rotterdam eh, Maasvlakte richting Rotterdam bij Spijkenisse, 5 kilometer. En na een ongeluk op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar, bij Wassenaar Centrum, 4 kilometer. NTR Speciaal voor iedereen. In Kunststof praat ik vanavond met Oene van Geel. Hij is altviolist. Hij heeft vorige maand de Boy Edgar prijs in ontvangst mogen nemen. Een belangrijke prijs in de jazzmuziek. Hij staat op Noordzee Jazz op, de, op 14 juli met zijn kwartet Zep 4 En hij deed net een live improvisatie. En toen hij begon, toen dacht ik... die Friese voorouders van je, dat moeten eigenlijk zigeuners geweest zijn. Nou... Ik hou erg van zigeunermuziek, zeker. Ja. Ja. Daar refereerde het meteen aan, hè? Ja, was, of, of, in, in, zo kwam het op in, mij over. Ik bedoel, ja, Mijn vader zit altijd in balkampbandjes... dus ik hoorde die muziek vanaf mijn vroegste geboorte. En, en daar heb je dus ook heel veel... met name in Macedonië en Hongarije en Transylvanisch, heel veel uh, uh, zigeuner- of Sinti-Roma-stijlen. En dat, dat pakt hem altijd enorm. En later kom ik in aanraking met de Indiase muziek. En toen voelde ik ook direct een soort link of een bron daarmee. En, en dat is soort van op een gegeven moment in mijn spel gekropen. Uit een soort liefde voor die muziek. Ik, ik voel me een soort doe het er daarin. Maar uh, dat is niet meer weggegaan. Kan je een vat uit te leggen wat, wat daar dan in zit wat jou raakt? Ja, uh, het is veel meer muziek die niet gaat over de harmonie. Maar het gaat ook heel erg over allerlei... Uh, Versieringen. Ik zeggen, als ik, als ik in, in de klassieke muziek of in de westerse muziek zei je. Da, da, da. Ha, ha, ha. Zij je dat veel meer via een soort andere soort penseelstreek? Ga je van de ene noot naar de andere toe? Mm -hmm. uh, en het, het, het gaat veel meer over versieringen en ander soort nuances. En is dat dan een puur muzikale liefde of heeft dat dan ook met karakter te maken? Het karakter van... Van jouzelf of jouw liefde voor bepaalde karakters. Dat het misschien wat uh, grilliger is of wat... Uh, het is wel versierig. expressief, ja. die manier van spelen. Maar het is ook, ook uh, een, een, een romantisch vio vioolconcert. Ook. En dat vind ik heel mooi om naar te luisteren. Maar qua esthetiek zal ik minder doen met de puur klassieke toonvorming. In, in, in, wel binnen Zap, als het kader het bijvoorbeeld vraagt. Ja. Maar ja, in die zin ben ik meer geïnspireerd in mijn eigen spel... door, door blazers en bijvoorbeeld die Indiase muziek. Ja, want ja. die Indiase muziek, daar begin je nu over... Die, die is van grote invloed geweest op je eigen muziek. Je hebt daar heel veel uit, uit weggehaald, of je citeert eruit... of je staat onder invloed ervan. Hoe, hoe is dat gekomen? Want het is niet automatisch dat je van de Balkan in India terechtkomt, toch? Nee, nou, ik, ik, um, ik weet dat ik op het einde van mijn uh, studie in Rotterdam... Mijn vriendin, nu mijn vrouw, die uh, woont in Amsterdam. Ik ging daar naar jam sessies. Dan kwam ik Mark Haan, tegen, een bassist. en Chandra Sarju, drummer. En die deden op het Zweling Conservatorium een cursus. Waar een uh, Rafa Reina, een componist, een soort een moderne muziek maakte. Maar geïnspireerd op de Zuid-Indiase muziek. Mm -hmm. En ik kon heel goed lesgeven over al die principes. Uh, dus ik dacht, oh te gek, die cursus ga ik doen. Maar toen... Het, een van de eerste dingen die daar gebeurde, is dat je heel veel die muziek ook ging luisteren. En ik werd er meteen door gegrepen. Want ritmisch is het ook ontzettend diep, gaat het heel ver ook. En, en, en tegelijkertijd, uh, het grooved enorm. En melodisch is het, dus vind ik het dus heel interessant. Uh, en je zag ook meteen een plek voor de alt-viool? Ja, of, of op viool ging ik dat doen en we gingen allemaal met die principes uh, uh, stoeien. net McGowan, Gijs Leefveld, derde dat ook veel bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ook collega's. En het leuke was, op een gegeven moment... werden er ook, ook uh, uit zuid india muzikanten en een, een heel goede zangeres... Werden naar Nederland gehaald en daar gingen we mee samenspelen. En dat was heerlijk, want dan kreeg het allemaal nog veel meer vlees en bloed. En op een gegeven moment zeiden wij voor de grap... nou, we willen ook wel naar India, hoor. <lacht> en toen zei Janavi, die zangeres, van... nou, prima, dat gaan we regelen... En inderdaad, een half jaar later uh, waren we een maand in India en, en speelden op festivals en nam soms overal mee naartoe. En elke avond gingen we wel voorstellingen kijken of mensen ontmoeten ook. En dan, dan krijg je ook iets um, echt met die traditie van die plek. En, en ik, ja, ik vond het fantastisch om mee te maken. Ja, en wat, wat, wat, wat stond je daar zo in aan? Wat trok je daar zo in aan? Ja, moeilijk te zeggen waarom je nou door het een enorm gegrepen wordt... dan door het ander. Um, het raakt me gewoon primair. Zoals je zo bepaalde kunst kan zien in het museum en ook denkt... dat komt heel erg binnen. En dat het schilderij daarnaast misschien niet. Of minder. Maar uh, het heeft voor mij... Um, net als bijvoorbeeld de muziek van Bartok dat heeft... uit de, uh, uit de klas, beeld van de klassieke muziek. Het heeft en heel erg de de bodem van het aardse, maar het heeft ook het etherische... Maar zeggen, uh, het, het hele spectrum zit in die muziek. Ja, maar goed, en je noemt nu ook Bartok... en daar zit natuurlijk ook een zigeuner, uh, een druppeltje bloed. Of, uh, ja, die of heeft in. heel erg de Hongaarse folklore Precies. beïnvloed. Ja. Ja. Dus, dus daarin zie je dan wel in die keus dat er... Nou ja, ik zou het ook wel... Het is een hang naar romantiek, maar niet de romantiek... die we uit de klassieken kennen. Hè? De, dat klinkt er eigenlijk in door. Je, je bent niet van de hele stijle school, zeg maar. Nee, nee, maar het, ja, er zijn zoveel voorbeelden in zoveel genres van mensen die me beïnvloed hebben. Ik bedoel, Sonny Rollins is op een bepaalde manier net zo'n grote invloed. Die komt niet op noord Jazz hè, dit keer? Nee, erg jammer, erg jammer. Hij is niet lekker, geloof ik, toch? Of ja, hij gaat natuurlijk ook al heel lang, lang mee. Ja. Maar dat, ja, dat is ook zo'n gigant. Mm. Mm -hmm. en, ook, en als ik hem hoor spelen, hoor ik ook zo... en intelligentie, maar ook levensvreugde en... Passie en zeggingskracht. Ja. Was jij er meteen van overtuigd dat jij um, dat jij dat op een, op een goede muzikale manier kon vertalen, eigenlijk? Die liefde voor bijvoorbeeld Indiaanse Indiase muziek. Indiaanse muziek? Uh, Want je doet, je, je, je bent dus, je bent schatplichtig. En je probeert het op een geloofwaardige manier te doen, denk ik. Ja, maar eigenlijk uh, laat ik het zo zeggen. Ik, ben, ik hou enorm van die Indiase muziek en de traditie, maar ik beschouw mezelf niet als iemand. Die daar specialisten is. Mm -hmm. Dus ik, ik ben geïnspireerd en doe er op mijn manier. doe er iets mee, eh, wat misschien helemaal geen Indiaanse muziek is, maar ja, ik probeer gewoon uh, mijn liefde voor die klank te volgen. zonder de pretentie te hebben dat ik er uh, specialist in ben. Ja. Wat wel zo is, ik heb ook met hele goede mensen van daar mogen spelen, ook met goede violisten. En die. En, die vonden het leuk om met mij te spelen. Dus het is niet zo dat ze zeiden van... Uh, en hou jij alsjeblieft nu op. Maar ze weten ook dat ik als jazzspeler... Uit, uit mijn traditie gewoon echt geïnteresseerd ben in hun muziek. En ik doe er iets anders mee. Maar dat vinden ze uh, tot nog toe uh, juist wel leuk. Laten we daar even naar luisteren. Noordeniëns, daar hoor je het echt heel sterk, hè? Ja, dit is... Uh, dat is je gezelschap waar je, waar je dat echt uh, mee doet. Uh, ja, en dat doen we ook weer heel andere dingen ook. Maar niet die Ranjan was de tabla-speler. Uh, is echt natuurlijk, is, komt helemaal uit die traditie ja. van die Indiase muziek. Uh, maar ik bedoel, of ik nou Indiaas-achtige dingen met hem en Mark speel of andere. Het is, gaat ook gewoon echt om die persoonlijke connectie. Ja. Maar het is wel heel mooi, dat vind ik, dat hij die traditie meebrengt. Laten we even luisteren. De Nordenians is dus een van de gezelschappen van onze gast vandaag in Kunststof. Oene van Geel, hij is altviolist, hij is componist. En, en eigenlijk, tijdens de muziek zaten we een beetje onbeleefd doorheen te praten... maar het is jouw muziek, dus als je dat niet had gewild... had je mij wel met een koekpan op de kop geslagen. Ja. En, en toen legde hij eigenlijk uit van ja, het is niet altijd zo geweest... Dat ik, het zo, dat ik dat brede palet heb bespeeld. Ik liep me in de eerste instantie ook afschrikken door uh, ja, de Heilige Huisjes... Ja, en eigenlijk, nou, het is een soort van wel geweest dat mijn interesse altijd zo breed was, maar ik heb wel gedacht oh, ik moet goede jazzmuzikant worden, of ik zou dat klassieke ding moeten kunnen, of, of dat Indiaase of, of wat dan ook, en uiteindelijk heb ik gewoon moeten accepteren, ik heb die interesse, en, en ik graaf in, in al die dingen, en ik luister van alles, en ik bestudeer van alles, o, en ook in, in, in de speelkant, maar ook in de geschreven kant, zo van, ik ben dus zo breed geïnteresseerd, en ik van bouwstenen die ik verzamel, bouw ik mijn eigen ding. Uh, met mijn uh, geliefde medemuzikant. En ik moet gewoon accepteren dat het zo is. En ik hoef dus niet alles te kunnen. Ik hoef niet een klassiek vioolconcert eruit te, te, kunnen, te kunnen knallen. als een uh, nee. uh, Frederike Sijs bijvoorbeeld doet. L lucht dat op? Als je op die manier de deuren openzet? Ja, tuurlijk. Want ik bedoel, ik heb ook momenten gehad dat ik zo zelfkritisch was. dat ik dacht: het is, het is nooit goed genoeg. Zeg van bijna, ik, ik stop met muziek. Laat maar zitten. Jeetje. En uh, dat, dat hebben veel meer mensen, hoor. Die, die, die met muziek of met dingen zo bezig zijn. Dat je die bent zo kritisch en je wil dat het goed is. Uh, maar het belangrijkste is dat je jezelf bent en gewoon je, je doet je best. Meer kan niet. En, ja, dit, en, klinkt, dus... dit klinkt ook allemaal heel goed. Maar wat, wat was het dat je, dat je tot dit punt geholpen werd? Dat je over dat, dat zelfkritische heen geholpen werd? Um, een belangrijk ding was dat ik werd uitgenodigd voor Take 5 Europe. Dat was een, een Europees initiatief waar twee jazzmuzikanten uit vijf landen... een week naar Engeland zouden gaan om met elkaar te spelen... en, en, en, en een zakelijke training te krijgen. En ik was al een tijdje wat rustiger aangedaan, mijn kindjes klein... en ik dacht echt, oeh, kan ik dit aan, dit Europese niveau? En zo? Ik dacht van tevoren, ik ga het, ik ga het afzeggen... Want, ik bedoel, dan, dan verspil ik bij spreken gemeenschapsgeld... als dus ik daar niet met volle overgave ben. Zo, dat is streng voor jezelf, ja. Ja, maar ik dacht ook van, ik wou er echt in tegen mee omgaan. En uiteindelijk sprak ik met de Nederlandse organisatie... en toen ik met de Engelsen en die zei, nou joh, kom gewoon. En ik kwam daar en ik merkte van... oh ja, weet je, het, het, ik bedoel, het, vlak daarvoor had ik het al omgedraaid... en dacht, nou weet je wat, ik ga er gewoon voor. En, en toen ik daar was, de, merkte ik van dat het prima ging. En ook in de zin van, ik stort er me gewoon met overgave in... en ik genoot van dat ik met al die te gekke mensen mocht spelen. En toen was je het kwijt, dat hele idee van... Uh... Nou ja, dat was een heel goede leerschool. Want ik merkte ook, oké, okay, iemand anders speelt misschien fantastisch... maar als die al pratend iets moet presenteren, slaat hij helemaal dicht. Dus iedereen, ieder mens heeft zijn eigen Achilleshiel ook. En wat, de... wat beschouw jij als je Achilleshiel? Nou, dat ik op mijn, op mijn uitvoerende spel... Uh, heel erg kritisch kan zijn. En natuurlijk, ik weet ook gerust wat ik niet kan... maar ik, ik kan ook wel zien uh, wat ik wel kan. En wat ik steeds meer voel is... ik heb gewoon ongelofelijke liefde voor muziek... En, en, en voor kunst en voor samenspelen. Dus nou ja, dat probeer ik gewoon zo goed mogelijk te volgen. Helpt het ook als je heel veel complimenten krijgt? Tuurlijk. Bijvoorbeeld het krijgen van zo'n Boy Edgar prijs... is ook zo. Dan denk je wel van... Uh, daar krijg ik ook niet voor niets. Zowel van... Uh, nou maar een beetje hoe streng je voor jezelf bent. Mm -hmm. Geniet er ook van. En één ding ook waarom ik zo fijn vind om uh, in die muzikale familie te staan, is dat je, mer dat, je dat je. je steunt elkaar allemaal echt. Uh, Vandaar dat mijn keuze voor het woord concurrentie totaal misplaatst was eigenlijk. Nou, dat probeer, daar probeer ik het niet in te zoeken. Ik probeer nou. het een soort van. in medestanders die ervoor gaan. Net als dat. Een, een voetbalteam kan het ook niet hebben van alleen maar spitsen en solisten. Je moet het als team gewoon goed met elkaar doen. Ja. En dan wordt het echt interessant. Nou, je krijgt ook heel veel... Uh lieve en aardige berichtjes binnen. Zoals deze van uh, iemand die heet G.E. Visser. En die schrijft ons... Uh, Zep voor uh, Radiohead Oene van Geel. Net gehoord, ik kan er bijna van huilen zo mooi. Wat een prachtige verrassing. Ger ja. heeft dat ons geschreven. Fijn, lekker. Ja, dat is fijn. maar En wat misschien nog fijner is... of dat weet ik eigenlijk helemaal niet... laten we vooral geen pikorde hierin aanleggen... is dat we hebben ook gesproken met componist uh, Theo Louvendi. En die heeft aan ons beschreven hoe de sensatie was toen hij jou voor het eerst zag spelen. Ik weet nog goed dat ik Oena voor het eerst hoorde spelen... zo'n tien jaar geleden in een klein zaaltje. Het was echt van boing. Hetzelfde gevoel dat ik vijftig jaar eerder had bij Guus Jansen... toen ik die voor het eerst hoorde. Een totale aha-erlevenis. Dat gebeurt maar een paar keer in je leven dat je zoiets voelt. Ook een gevoel van, dat had ik ook willen doen. Dat het gaat kriebelen, dat het je inspireert... Theo Louvendi was ook bij de uitreiking van de Boy Edgarprijs uh, onlangs hè, in juni. Ja. Uh, wist jij dit eigenlijk, dat hij zo over je dacht? N -n niet dat hij van dat optreden... Want ik, ik wist dat hij in de zaal was toen. Een heel en, klein zaaltje. En, en, toen, en toen dacht ik, oh, hij kijkt een beetje streng. Misschien vindt hij er geen <lacht> bal aan. En het is wel <lacht> belangrijk wat Theo Louvendi vindt, of ja, niet? Nee, maar, nou ja, het is. Hij noemt, hij noemt Guus Jansen... Ja. En, en hij nee. is Theo Louvenny. En dan heb je wel twee grote namen. Ja bij En dat zijn voor mij. Um, en daarom vond ik het toen ook spannend. Want al heel lang zijn Theo en Guus waren grote voorbeelden voor me. Want dat zijn ook mensen die op een gegeven moment denk ik geaccepteerd hebben. we hebben heel veel interesses. En we gaan het combineren. Uh, com, uh, combineren. Mm -hmm. Ja, we houden van componeren en we houden van geïmproviseerde muziek. En die scheidslijn, wat wanneer, wat, dat, dat is allemaal niet zo belangrijk. En Theo is ook bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd in Turkse muziek. Dus dat incorporeert hij ook in zijn muziek. Ja, want uh, wij, wij legden hem voor dat jij geïnspireerd bent door hem. En toen zei hij... Uh, uh, als hij zegt dat hij door mij is geïnspireerd... dan denk ik, ik hoor helemaal geen Louvendi terug in zijn muziek. Hij kopieert niemand. Misschien dat hij iets van mijn houding heeft in de muziek. De houding van een gro de grootst mogelijke openheid. Ik zal nooit iets verwerpen in de muziek. Is dat inderdaad ja, waar, ja, jullie waar jullie elkaar ontmoeten? Niet zozeer in het muzikaal idioom, maar meer in de... Nou, wat ik ook enorm... Waardeer aan Theo. Theo klinkt gewoon als Theo in zijn geschreven muziek. Maar ook heel erg als hij, uh, als hij speelt. En gelukkig mag ik met Theo en Guus ook met regelmaat op het podium staan. Je mag ze bij de voornaam noemen, begrijp ik. Ja, nee zeker. We zijn bevriend geraakt. En, en ook Guus is ook zo fantastisch om mee samen te spelen. Want bij Guus die denkt gewoon sneller dan het licht, voor mijn gevoel. Zoveel ideeën en zo'n consistentie daarin ook. Uh, ja. Daarin hebben jullie elkaar ontmoet in die openheid. Hij zegt, uh, als componist is hij een van de allerorigineelsten die er rondloopt. Is dat voor jou eigenlijk iets, uh, iets natuurlijks, dat origineel zijn? Ik ben er niet zo mee bezig. Ik probeer gewoon... Uh, ik, ja, heel vaak, je hoort weer dingen of je speelt met mensen samen... en dan ontstaan een idee of je begint in een soort klein idee... wat je hebt, begin je door te graven... En, en daar ontstaat van alles uit. Het, het doel is niet originaliteit, maar het doel maar is... Maar hoor, hoor je het zelf wel? Je, je moet op een gegeven moment toch ook met enige afstand naar je eigen werk kunnen ik kijken. Ik hoor wel, met name als je kijkt naar... Uh, je kan het origineel noemen, dat ik allerlei verworvenheden uit de klassieke muziek die me boeien. Bijvoorbeeld van Olivier Messiaen of van Bartok of van andere componisten. Die neem je mee? Die neem ik weer mee naar de jazz. En, en jazz-invloeden neem ik mee naar mijn geschreven muziek. En... Dit vergt dit, dit, dit toch gewoon eindeloos van studie? Ja, maar ik ben ook wel een soort nerd. Ja, dat dacht uh, ik, ik, ik, hou, ik hou er onwijs van om, om, om, om, om door te graven in dingen. Ik ben echt een, met mijn vader is ook een soort wetenschapper die altijd aan het werk was. En in jouw soort geval van altijd, wel, muziek. Uh, altijd muziek bestuderen? Ja, muziek bestuderen, luisteren, samenspelen. Ik, ik, het is ook heel leerzaam om bijvoorbeeld met mensen, dat deed ik laatst uh, bij Rembrandt Verigs, een, een pianist thuis, die had net een fortepiano te leen. Gaan we gewoon met hem op zijn zolderkamer spelen? En daar leer je ook heel veel van. Niet afspreken wat je gaat doen. Gewoon luisteren naar elkaar. En, en ervaren wat het is. Ja. Je hebt helemaal geen doel van het concert is morgen. Nee, niks. Kan dat je wil spelen. Dat is, je beschrijft een, een ultieme vorm van vrijheid. Word je daar eigenlijk heel gelukkig van? Als je, dat, als je in die staat bent? Ja. Het, het, is heel, het is heel fijn. Ik bedoel, lang niet alles lukt ook. Hè? Dat, is, dat is ook helemaal met improvisatie. Is dat een heel leuk... Eh, maar ook... Spannend element. Je gaat niet voor de zekerheid daarin. Dus af en toe kan het ook gebeuren dat je speelt en dat je denkt... nee, vanavond lukte het niet of deze twee minuten lukte niet. Maar de, de kunst is om daar een niet te sterk oordeel aan te verbinden... en gewoon een volgende keer of twee minuten later te denken... oké, okay, maar de volgende minuten zijn weer vers. En als het wel lukt, is dat geluksgevoel dan... Uh, ja, het heftigste geluksgevoel wat je kunt beleven. Oké, okay, ik geef ja. toe dat dit wel een hele romantische... Ja, is. ik heb natuurlijk ook kinderen. Ik bedoel, ik ben... ben je ik, hebt een vrouw. Als, kijk, en een vrouw. Ik bedoel, ik word ook heel erg gelukkig als, als ik wakker word... en ik hoor mijn, mijn twee zoontjes gewoon, gewoon gezellig met elkaar praten. Prefelijk, gewoon, ja. oké, okay, ik ben hun vader. Maar ze hebben het ontzettend naar hun zin met z'n tweeën. Dat, dat is geweldig. Ik, ja, er zijn heel veel momenten, maar ik denk dat je... Ja, de... Um, Zeker in, in, over het algemeen in Nederland hebben we het hier best goed. Dus uh, kan je van een hoop genieten. Er zijn ook heel veel plekken in de wereld waar ik ook wel mee begaan ben. Als je denkt, oeh, weet je, hoe, hoe gaat het in, in landen waar mensen in, in een oorlogssituatie moeten nou, zijn dag mooi, in dag uit? Dat, dat, je, dat je uiteindelijk uh, kunt vertalen dat wat je gedroomd hebt in je hoofd, muzikaal. Dat wat je in je hoofd hebt zitten... If, is het en, heel, heel... en dat dat dan uitgevoerd wordt door jezelf of door anderen. Ja, en, en juist wat, wat er zo leuk aan is, is als... Ik vind het niet leuk, ik heb iets bedacht... En, ik, en je begint het met een band te spelen... en die band zit het helemaal naar zijn hand. Bij van spreken, Jeroen, Mette en Anton, bijvoorbeeld de ja. Estherfest. die gaan er iets heel anders mee doen en die verrassen mij totaal. Nou, laten we even naar Estherfest gaan luisteren. Want was weer zo'n band dus van je... en je hebt eigenlijk op een sticky uh, een soort primeur meegenomen... want dit is echt nog nooit... Uh... Uh, ja, het is nog nooit uitgezonden. Nee, dit is eigenlijk ook nog niet eens gemixt. Dit is gewoon, het is gewoon dat, echt dat moet nog gebeuren. Het is, het is totaal vers. Maar ik dacht, uh, dit, dit, heeft een beetje een soort, dit stuk is een beetje, heeft een soort minimal bouwding. Wat een beetje raakt aan een soort drum en bass achtige energie. Tenminste, tegen het einde daarvan. Het heeft iets, iets India's en ook, nou ja, nou, luister maar. Esther de de band van Uno van Geel, altviolist en, uh, en componist... en zijn, en zijn maten niet te vergeten. Want het is allemaal samenwerken, samenwerken en nog eens samenwerken. Uh, aanstaande weekend is hij te zien op Noordse Jazz. Dan met dat uh, heel bijzondere Radiohead-project. Uh, hij, uh, hij heeft net de Boy Edgar prijs gekregen. Dus uh, er zit hier iemand tegenover mij die mag glimmen van trots. En die dan ook nog iets op zijn tegel heeft gezet... Vertel. Orde. Ja, het is een quote van uh, Srikoma Rauw. Ja. En het is, uh, ik weet niet of ik dat zo goed zeg, ongeveer de strekking daarvan is van... je hebt alleen invloed op je actie, niet op het resultaat. Ja. En dat dekt de lading wel, hè? Ja, ja zeker. Je hebt heel veel invloed op je actie in ieder geval. Ja, en wat eruit komt, dat is van zoveel afhankelijk en zo complex. Maar je weet er niet van, ja... Je acties heb je invloed op. Ja. Zo is het. Oene, leuk dat je hier was en dat je ook gespeeld hebt. Uh, zometeen twee dingen, na acht uur, met Margreet Reintjes. En die ontvangt Johan Willemstein. En hij is marsleider van de Vierdaagse van Nijmegen. Marsleider, dus daar zit ook heel veel ritme in. Leuk, zometeen, na acht uur. Dankjewel, je Oene. Graag gedaan. Dank, meneer Van Geel. Dit was aflevering 2600 en. Laat me denken, 65, jawel, 2665. Morgenavond om 7 uur op deze zender. Manjare, het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan. Radio 1. En stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Gerard, ik heb slecht nieuws voor je. Dagelijks krijgen honderden mensen te horen dat ze hun werk kwijtraken. En daarom hebben we met ingang van 1 januari ontslag voor je aanvraagd. Als werkzoekende met recht op een uitkering moet je naar het UWV. En er is geen passende arbeid voor je. Argos liep een paar weken mee met het UWV in tijden van crisis. Radio 1. Goeiedag. Argos, zaterdag, kwart over twaalf. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.